Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Britse kabinet komt vandaag bijeen voor crisisoverleg over de rellen van afgelopen dagen. Gisteren kwam het voor de zesde dag op rij tot gewelddadige botsingen... tussen radicaal-rechtse demonstranten en de politie. Er zijn veel vernielingen aangericht. Vooral in Southport was het raak. Daar werden vorige week drie kinderen doodgestoken... Inwoners maken zich zorgen dat het verder uit de hand gaat lopen. All we've got to do is cross our fingers, hope. Like I said, as a community we keep our ears open. If we know of anything that's potentially going to happen, then notify the, the, the, the, the police. Dit weekend zijn al meer dan 150 mensen opgepakt. In Amsterdam is deze ochtend een lichaam gevonden voor de ingang van een horecazaak. Het is nog niet duidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. In het zuidoosten van Amerika is in drie staten de noodtoestand uitgeroepen. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie die vandaag aan land komt. En dat betekent veel regen en kans op overstromingen. Inwoners brengen hun spullen in veiligheid en er zijn al tienduizenden zandzakken uitgedeeld. En er is vanochtend druk gezwommen, gefietst en gelopen in Parijs. Daar was de gemengde estafette triathlon op te spelen. Groot-Brittannië en Amerika lagen de hele tijd aan kop. Maar toen was daar opeens Duitsland, zacht verslaggever Jan Kees van der Kun. Eindsprint om de medailles. Wordt het dan toch Duitsland? Laura Lindeman heeft het eindschot en gaat net als eerste over de streep. Net voor een Amerikaanse en een Britse. Daar is nog een fotofinish om het zilver. Wauw, wat werd dat toch ineens spannend. Te danken eigenlijk aan de Amerikaanse Taylor. Die fantastisch loopt. En het gaatje dus naar de koploopster. Bed Potter wist te verkleinen. Ja, Duitsland 1 dus, Groot-Brittannië 2 en Amerika 3. Nederland eindigde als tiende. Krijg je nog het weer? Mix van zon en wolken. Er waait een briesje uit het zuiden. waarmee warmere lucht onze kant op komt. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust. tot 23 graden in het binnenland. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 it right now and I got nothing high Like a, like a, like a, your life is rich, rich, And your mommy's good looking, yeah I so, said, my heart, baby, baby, don't you cry One of these, one of these, one of these, these, these, these mountains, come You're gonna rise, you're gonna rise up singing Just gotta la la la la la la la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 Ja, ik begreep uh, dat we gaan praten met Ernst Broekmeijer. Die steeds al was hier klaar die om te is, uh, praten over. De... Nee, is van de Nederlandse Nederlandse uh, uh, Nee, heb... de nee de Dus uh, Ja, je ja, ja. ja, was bijna KNRM zeggen. Maar ja, dat is nee, nee, nee, dat, uh, Over de nieuwe sluitlocatie <laughs> die in, of dit weekend open gaat of misschien volgende week, dat horen we straks.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 Ja, ze heeft gesproken met Teun uh, vast te houden ja. die een hele dure flesje Een Het ging helemaal op zijn kant ging de deur uit. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Maar ja, ook uh, de 300 euro lichters heb ik begrepen. En 300 euro lichter <laughs> per vlok, hè? <laughs> <laughs> Oké, okay, maar goed, uh, uh, we, we gaan beginnen met uh, Ernst Brokbeijer. Nogmaals welkom, uh, Ernst. Hi. Goedemorgen. De grote man uh, van de reisiging. Ja, zo groot nou, weet ik niet. <laughs> nou ja, je bent een belangrijke pion, laten we het zo zeggen. Ja, al jaren. Uh, ja, waarom je uitgenodigd, want er is een uh, nieuwe locatie in, uh, in de Zuid.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 Ik kan voorstellen, dat zijn twee van de zaken die echt, echt verhuisd moeten worden. Hè. De rest uh, aan materiaal en boten en pionnen. Ja, dat is eigenlijk allemaal over. Ja, dus ja. Uh, ja, Het is een soort, uh, um, ja, letterlijk een switch. Uh, de communicatie en telefonie in het ene gebouw uit en in het andere gebouw aan. Mm, Oké, okay, uh, nou ja, we hadden het er net al even over in het voorgesprek... dat het allemaal niet uh, <grijg> stemmer op rolletjes ging. Hè, hoe jullie dat... Uh, nee, het zo het, tien is, jaar geduurd voor uiteindelijk de... De klap erop kwam eigenlijk, volgens mij. Ja, nou ja, het, het is een proces van lange <lacht> adem. Hè. We hebben een jaar of tien geleden uh, zijn, zijn er uh, vragen gesteld in de raad... in aanleiding van wat bezoeken. Waarbij ja. eigenlijk raadsleden ja. zeiden van... ja, kan dit eigenlijk nog wel? Nou, eigenlijk was de conclusie van iedereen... Uh, dat uh, nee, dat kan niet. niet meer. We gaan zo snel mogelijk wat nieuws bouwen... en het liefst volgend jaar. En dus uh, daar is geld voor vrijgemaakt. Uh, uh, zowel uh, de raad, maar ook uh, bestuurlijk. Ja, iedereen uh, stond en staat daar uh, 100% achter...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 Ja, dus soms, soms komen die dingen bij elkaar. Dus uiteindelijk heeft het inderdaad bijna tien jaar geduurd. Ja, en dan kreeg je ook nog bezwaren van omwonenden. Uh, van ook omwonen, nog wat hè? Uh, bezwaren van omwonenden. Dus daar, daar, ja, nou, daar gaat dan ook een aantal want, maanden over. Want, jullie, want jullie, moet, jullie zijn meer richting de vloedlijnen opgeschoven. Hè? En zij zeggen van, nou, ons uitzicht wordt daar... We staan natuurlijk op het, op het Duinstrand. Hè. Het huidige gebouw staat in het Duin. Ja. Daar is echt al jaren geleden van besloten, dat mag niet meer. Nee. En daarom is de huidige gebouw uh, in 1992 ook niet...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 Uh, maar om toch te kijken wat, wat kan er kan gedaan worden om nou ja, voor iedereen het zo uh, prettig mogelijk ja, te houden. Er, er zullen mensen zijn die zeggen van het heeft nu een, een wat sombere uitstraling met dat grijze... Uh, ja, ik moet zeggen waarom, dat... waarom niet geel? Bijvoorbeeld de kleur van het zand of iets? Uh... Nou ja, Oranje is, uh, ja, is het, de is kleur een van de, van de ja, ja, ja, uh, Ook in ja. andere kustplaatsen zijn reddingsposten oranje. Uh, ja, uiteindelijk is dat een materiaalkeuze uh, mm. die gemaakt is door de architecten en, en de bouwers...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 Um, en, en duurzaam. En, en nieuwe communicatie? <tie> nou ja, de, de, op zich, hè, kijk, de, de, de, de faciliteiten die we hebben, daar zit eigenlijk niks geks bij. Alleen in het oude gebouw, was het natuurlijk een heel klein gebouw. En laat ik zeggen, dat het bemanningenverblijf stond aan de tafel, kon je ongeveer met zes mensen zitten. Als je weet dat we op heel veel dagen we met 20, 30 lifecards draaien, stel dat het gaat regenen, ja, dan moest ja, de rest moest het spreken ja, staan. Eén ja. um, toilet, uh, uh, heel klein, één douche.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 Uh, in een heel seizoen. En dat zijn mensen waarvan wij zeggen: als wij daar op dat moment niet waren geweest. dan was de kans klein geweest dat ze zelf op de we kant kwamen. Dat is slechts antwoord. 80 mensen. Als je kijkt naar. Uh, natuurlijk het belangrijkste werk is het preventieve. Mm -hmm. uh, de boten die langs de kust varen. de mensen die op het strand rijden en lopen. Muif in de gaten En uh, ja, dan durf ik wel arrogant te zeggen. dat uh, alle mannen en vrouwen van de schade misschien wel 100.000 mensen per jaar redden. Ja. Zo. Um, dat is natuurlijk nooit helemaal te kwantificeren... Ja, maar dat -hmm. komt doordat we die lijn langs de kust varen. Mensen al terugsturen, mensen adviseren. Ja. Ja. Uh, op het strand ouders aanspreken met kinderen. Om, noem maar wat, met een luchtbed als het aflandengewind is. Ga er niet in. Ja. Hè, dus veruit het meeste werk zit in al die uren... Eh, dat ze op dat strand aanwezig zijn... en, en ja, letterlijk een oogje in het zuil houden. Dus mm. de importantie <grijg> van, het, uh, van het nieuwe pand is wel heel groot. Ja, dat is vooral in, in het toezichtsdeel um, heel belangrijk...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 Uh, het oude pand gaat uiteindelijk plat. Uh, wanneer is het niet helemaal bekend. Dat zal ergens september, oktober, september, november worden. Ja, ja, ja. Uh, en wordt in principe weer uh, ja, opnieuw uh, geprofileerd. Zoals dat heel ja. mooi heet. Uh, wordt duingebied van gemaakt. Zodat daar weer een mooi nieuwe afrit. Met links uh, naar de zuilvereniging. En rechts naar ja. de Reenspreekpost. Nou, daar wordt goed over nagedacht. Uh, ja, daar wordt goed over nagedacht. Eén uh, dingetje. Ik zag in het nieuws uh, was gisteren, geloof ik. Het uh, was wel aardig dat er een politie heel die worden tegenwoordig uitgerust met soort reddingsboeien. Dus ja, zij, ja, zij, ja. zij vliegen als eerste. Ze zien iemand, gooien ze een reddingsboeien. Het is een reddingsstok. Een, reddingsstok stok, een opblaasbare stok. Heb je er iets voor? Uh, ja, er, er lopen verschillende pilots. Ik weet dat ook andere uh, helikopters wel al over een soort reddingsboeien beschikken. Uh, nou ja, wat je zegt, hè, de, de helikopter is, is vaak langs de Nederlandse kust de eerste, in de lucht. Ja. Als, als ja. een van de eerste heeft een prachtig mooi uitzicht... Ook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 Nou, uh, ik weet niet of heb jij nog een vraag, hebt. Nee, nou, ik hoop dat het uh, ja. uh, voor de toekomst uh, heel veel uh, positief is. Ja, uh, en laten we afsluiten met de mededeling dat altijd vrijwilligers welkom zijn. Wij we hebben de... altijd uh, nieuwe en, vrijwilligers nou, nodig. Onderwerp. Dus uh, www.zrb.info of loop bij een van de renningsposten langs ja. als we er zijn ja. om uh, kennis te Je maken. Je bent altijd van harte welkom. Uh, ja. Oké, okay, nou ja, uh, hartstikke bedankt Ernst. En uh, nogmaals, gefeliciteerd met je huwelijk. En, <laughs> oh ja, ook wel. Nog, ook nog. <laughs> oh ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> en, uh, ik wens jou een heel goed weekend. En misschien een druk weekend, ik weet het niet. Uh, ja, het is, was je al op het strand? Niet voor ik, ik was nog net niet op het strand. Ah. Uh, het, het is van het weer dat het twee kanten op kan. Ja. Uh, ja, uh, misschien ja, nog ja, heel kort. Uh, we, we, we zien steeds vaker de, de generatie.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 uh, ja, ik weet niet welke muziek we gaan ja, draaien. Ja, nummertje 1 gaan Nummer 1. We gaan nummer 1 draaien. <laughs> Wat we waar hebben we naar geluisterd? He? Naar de Little, A little the River Band ja, en ik, ja. Help us on way. Nou, dat nou, is ja, heel toepasselijk. He, Goede uh, muziek uitgekomen door uh, onze technicus, uh, uh. Muziek, uh, ja, uh, Man Pim uh, uh, uh. Groof. Uh, hartstikke bedankt Ingevlogen. Pim. Ingevlogen? Ingevlogen inderdaad. Uh, ja, uit goed gedaan Pim. <laughs> en we gaan naar het volgende Ingevlogen. onderwerp. We gaan naar het volgende onderwerp. We, hebben, we hadden een, een, een stukje gelezen in Stam van de Stam Krant over een uh, fles whisky... Die uh, in plaats van 24,95 uh, honderden euro's kost. Ja, en die kan je niet bij Gal en Gal kopen. Die nee, kun je niet bij Gal en Gal kopen. Het bleek ja. een, een eerste uh, van, een, van, een, van een serie te zijn. De, ja. Nou goed, in ieder geval, Carina Veren is bij uh, uh, onze vriend. Uh, uh, ja, inderdaad, die is er langs geweest. Teuf Vasthou. Te uh, en daar, hij, hij vertelt er wat over. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort.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 Kon Gelukkig had ik een dop van een wijnfles. En die kon ik erop doen. Ja. Want die sluit je gewoon af. Ja. Ja. Dus, uh. maar jullie komen op de camping en er is uh, een nee, gezellige nee, avond. 11, vierde dag. Nee, bij ons. Nee, Johan kwam gewoon. bij ons op de camping. Op en de Johan is tijd. de eigenaar van de camping. Ja, samen met uh, Carla. Ja. En hij komt langs en zegt, Teun, nou, ik ben er klaar voor. Dus intussen had Greet die fles gepakt en hij maakte hem open. En ze zet hem neer.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 Oh ja. En die hebben, het, hebben wel eens een andere vlies meegenomen. Dus uh, zodoende dacht hij al van... Highland, eens ja, even. Mag, ik eens even kijken? Mag ik er eens even een fotootje van ja. hebben? Zo is het gedaan. Ja. En toen heeft hij die foto naar die foto? Schotse vriend. Of hij ook en op de site gekeken. Ik ja. moet daarbij wel zeggen dat... Uh, door de jaren heen is, moet dit... Het etiket is verkleurd. Moet rood zijn, oh. maar het is nu verkleurd. ja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 Ja, wij gaan uh, normaal gesproken met de uh, drie zwagers. Gaan we één keer in een jaar gaan we naar uh, okay. de whiskybeurs in, uh, in Leiden? Is dat dus in de grote kerk? Ja, het kun je het grote kerk. En dan gaan we daarvoor gaan we eerst Chinees eten. Want we moeten een vetlaagje bouwen. Oh ja. En dan kunnen oh, dat we... heb je mij nu niet gegeven. Ik heb dat... nu twee slokken. En <laughs> mijn hele maag is al doorgebrand. Ja, maar je bent. En gereed ligt nu van het lach op de grond. <laughs>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 Ja, dan moet je wispoelen, moet je een slok ja. water oh, nemen. en ja. staat dus is een bak. En wat is nou jullie lievelingswhisky? Wat is nou, jullie wat is nou, nou echt jullie lievelings lievelingswhisky? Ik is een klein livet. En die komt ook uit Schotland? Twintig jaar. Twintig jaar oud. Die is dat heerlijk. Is Schotland. Met oude kaas. Oh. Moet je proeven met oude kaas. Ja. Maar dat doe ik niet elke dag hoor. Niet? Dat je niet denkt van... Ja, uh, ik dacht al van... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, dat kan niet, gegeten Nee, dat is niet goed voor je leven.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 Ja, en ze kennen jullie nu allemaal door een fles. Een beroemde fles in Zandvoort. Ja. Ja. Heerlijk, echt leuk. Maar ze mag er gewoon uh, Teun blijven zeggen. Ja? ja. Oké, okay. mensen, blijf Teun gewoon Teun noemen. Ja, oké. En niet Mr. Whiskey. Nee. Nou, het mag hoor. Oh, dat mag ook. Ik vind nog een geuze naam ook. Een mooie geuze naam. Ja? Ja. <laughs> nou, heel erg bedankt. Graag en uh, ik, ja, ik weet niet of ik het opkrijg hoor. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 De is al De oude schilfvermelding. De, de, de, de de en, en het voormalige Stonf het Vishuis Klopt, ja. van Kees Koper, he? ja, vlup, vlup. inderdaad. Vlup, vlup. Nou goed, uh, jij, bent daar, jullie, of jij bent daar met Tamara van Leeuwen. Ben je, zijn jullie begonnen, uh, nou ja, twee weken geleden? We zijn twee weken geleden begonnen. Ja, hoe, hoe is de opening verlopen? Jullie hadden uh, een feestje daarbij georganiseerd. Met We hadden een uh, aanbieding tussen 12 en 4 uh, patatje voor een euro. Ja, dat is een wel redelijke prijs. Ja. Ja.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 Hebben jullie die nu nog of niet? Die gaat door gewoon? Die gaat gewoon door. Oh, die gaat gewoon ja, door. Ja, absoluut. Okay. Uh, en, en jullie hebben nog een pand in, in, in Vijfhuizen. Ja, ja alsof De, we niet genoeg te doen hebben. Ja, maar, <laughs> ja. Je kan je, je, kan je uh, ook op één ding concentreren. Dat gaan we ook doen. Dat je, uh, en dat is, dat is dan hier in ja. Zandvoort? Ja, we gaan ons helemaal focussen op Zandvoort. Ja, ja. Die uh, nieuwe meerpaal in, in Vijfhuizen. Uh, ja. Ja, is dat nou een mislukking? Of zeg je van nou...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 En, uh, want ik woon op de Linnéerstraat. Ja. Dus dan is dat het dichtstbij om, om, uh, om wat te halen. Nou, Het is voor de Oud-Noord belangrijk natuurlijk. En, uh, je hebt er nog één natuurlijk, hè? Die, maar ja. die stopt waarschijnlijk binnenkort. Ik heb geen idee. Maar je nou, maar nou, ja, die, die is om te kopen. Ja. Maar goed, in ieder geval... Dat zou Hij is wel doen. dicht. Uh, wie? Nee, in de Oud-Noord. Nee, ja, in nee. nee. nee, Oh, door nee, door nee. Nee, joh, oh nee, dat Nee, ja, die is nog steeds open. hoor. Maar in ieder geval, het zou kunnen zijn dat die stopt. Dat zou kunnen. Dan zouden jullie de enige in Noord zijn.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 Dat zijn een beetje de. Oh, dat de, de klinkt goed. De, wij noemen het dirty fries, omdat het, uh, je eet het met je vingers en dan heb je een dirty finger fries. En dan okay. heb je vieze vingers. <laughs> ja. En natuurlijk het, het, het balletje in de jus. En het balletje in de jus natuurlijk. Absoluut. Is ook, uh, maar, maar ook met Suurflies, met, met wat we in, in, in, in Limburg nog wel ja. hebben. Ja, Belgisch is het ook een beetje ja, België, dat Daar is het heel bekend. Hè? Ja, klopt. En dat smaakt heerlijk moet ik ja. zeggen. Maar we maakt het, het zelf, zelf. Je, maak ja, het zelf ja. ook ik heb het gisteren nog gemaakt, dus dat, oh, dat gaan goed. we straks ophalen en dan hebben we weer uh, oh. genoeg voor op de patatjes. allemaal voor Nou, euro. Nee, dat is een grapje. Nee, niet <laughs> ja. hey, en de balletje, balletjes uh, maken jullie ook zelf? De balletjes worden door de slager gemaakt. Door de slager. Oké. Ja, oh, okay. ja dat, uh... en dan, uh... Maar dan dat is een stukje voor de continuïteit, want ja, ik kan hem elk. Het zit toch een beetje verschillend. Het is niet ja. altijd hetzelfde. Dus we nee, hebben nee. er echt voor gekozen om door de slager te laten maken en uh, ja, die is uh, door iedereen goed bevonden. Dus ja. dan, dan houden we dat zo. Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen de de, de Want uh, die spoorbouwen zijn dicht natuurlijk. Er komt eigenlijk vrijwel niemand langs dan, of niet? Of Ik heb fietsen? geen idee. Wij gaan gewoon open en we gaan het zien. Maar er komt geen verkeer langs? Fietsers komen er uh, niet langs? <coughs> nee, maar, de op? maar de buurt is ook open. Of de buurt ja, is ook de buurt is, ja. ja, uiteraard. Iedereen die, is thuis. Die, dus die, kunnen, die, die kunnen bijna de wijk niet uit. Dat, Daarom. Dat, dat, ja. Wij zijn gewoon open. Ja, ja, ja. ja okay, heel maar, goed. Nee, maar de,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 toen kwamen er twee dames binnen ja. en uh, die wilden kibbeling hebben, hè? Ja. En uh, ja, toen moest je uitleggen, want er wordt geen vis meer uh, verkocht. Ja, dat ja was waren waren ja, dus een beetje teleurgesteld, ja. Ja, toch? Nou, dat zijn nog Kees en de Hoek hebben natuurlijk best wel hun naam daarin ja, gezet. Ja, tuurlijk. Ja, en dan logisch. komen er nog steeds mensen voor de kibbeling, maar ja, helaas, dat, dat ja. doen we niet meer. Die kun je erbij dan... nemen, of is dat lastig? Nee, dat doen we niet. We zijn echt gewoon een snackbar. Ja. Ja. Op de boulevard doen we dat erbij, uh, maar hier doen we niet Oh, je doet het op de boulevard wel? Ja, ja, ja, ja.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 Altijd een snekbaar geweest. We kwamen zelf als ons kind. Ja. Dus ja, uh, jij bent, ja. Jij bent echt een standvoeter, uh, Giovanni. Je hebt het uh, altijd ik, niet gewoond, toch? Ik uh, kom uit Hilversum. Daar oh, ben ik Hilversum. geboren. Okay. en uh, ik, uh, mijn, mijn vader woont hier al, uh, nou, denk ik, 50 jaar in San oh. dus zo, ah. zo lang ben ik hier al. Ja, ja, ja. ja. ja. Dus je kent ook een hoop standvoeters. Uh, ja.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 Dan zeg ik geen nee, maar we zitten redelijk voor ja, Want Je weet nooit ja. hoe het gaat. Hè? Nee, dat, dat, is we, zo, dat is ook zo. We hebben sowieso mensen nodig voor bezorgen. Ja. Okay. Oh, je gaat ook bezorgen? Ja, we gaan ook bezorgen. Oké, okay. ja. gewoon maaltijden bezorgen, zeg maar. Uh, of we ook, uh, gewoon friet bezorgen en allemaal hamburgers. En, uh. fries, dat gaan we allemaal. Uh. Oh, dat is we mooi. hebben overdag, doen we ook belegde broodjes. En dat, ja, uh, ja. dat gaan we ook doen. Ah, top, dat is mooi. <coughs> dus, uh, nou, helemaal goed. Uh, genoeg plannen. Ja, genoeg plannen, hartstikke goed. Als je wat uh, wilt bestellen, hoe moet je dat doen? Uh, we komen op uh, thuisbezorgd. Ja, begrijp ik, maar op uh, thuisbezorgd.nl. Ja. En niet via jullie eigen site? Nee, dat nee. nee, nee. Dat, dat, jullie hebben uh, een eigen site, hè? neem ik aan? Ja. Kunnen je, kun je hem noemen? Dat is uh, wwwgiomarafood drinksnl wwwgiomarafood drinks, okay. uh, www -drinks. Streepje, Oh, drinks en drinks natuurlijk.drinks.nl. Uh, ja. Klopt. Geen stam voor erbij, maar. Nee. nee Oké, okay. maar goed, uh, in ieder geval. Er uh, staat er een vrije regel. Nee, maar daar maar. staat ook een menu op wat jullie ja. allemaal hebben en dat soort ja. dingen neem ik aan. Ja. Nou, uh, Giovanni, ik wens jullie heel veel succes. Nou, met Dankjewel voor deze nieuwe plek. En uh, ja, ik ga zelf ook. Uh, Lode fries. Interessant moet ik zeggen. Um, ja, dus dat is klinkt... wel mooi natuurlijk. We Toch? krijgen straks ook chili con carne met kaars. En minimum man. Bol. Ook lekker. Ik wil ja. gewoon vast de klam bij jullie. Dat ja. komt helemaal nou, goed. Nou. Hey, hartstikke bedankt Dank en heel wel. veel succes en een goed weekend. Dank helemaal goed. Dank hetzelfde. Okay. Dankjewel. Ah, wat was het nou ook weer, uh, Pim? Het is de Don Rosenbaum. Oh ja, Don, Don Rosenbaum. Rozen. We ja, ja. wel een hit geweest. Swimming in the deep water. En, uh, ja. Nou, dat komt heel goed uit. Ja, zeker. Want, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Lars uh, wethouder. Goedemorgen, Heren. Uh, want, uh, ja, swimming in the deep water. We gaan het uh, hebben over <laughs> zwemmen in het uh, diepe water. Nou, het diepe water. Heel mooi bruggetje. Ja, mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja, dus ik denk al over na, nou, hoor. Maar, uh, <laughs> nou, Pim voornamelijk. Hè. Ja, Pim voornamelijk, <laughs>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 een hele periode, dus je ja, ja, moet er snel ja, bij zijn. Ja, ja. En hoe kunnen mensen zich aanmelden dan? Uh, via de website Noord-Holland-Actief. Uh, dat is van, ja. van uh, sportsurfers uh -huh. waar de gemeente een, een samenwerking mee uh, heeft. Dus alle sportieve en culturele wat? activiteiten voor jongeren in Zandvoort... kan je naar die website. Oh, wat goed. Uh, daar staat ook de watergevechten op die komende uh -huh. weken georganiseerd worden. En zanglessen en dat soort dingen. Maar ook dus... het het zeeswemmen staat daar ook. Uh, Oké, okay, wat goed. Nou, uh, het is niet toevallig dat jij uh, je hier ook uh, hard voor <laughs> maakt, want jij bent zelf lid van de reddingsbrigade, hè? Ja, klopt. Uh, jij, jij doet actief uh, zomers op het strand, met ja, ja, een boot en zo. En... Ja, jullie hadden Ernst hier uh, ja, uh, van, wat, ja, vanochtend en. Ja, want dan van, heb jij uh, vanochtend. Uh, uh, van. Nee, nee, maar van de week <laughs> ben ik nog druk in de weer geweest, samen met Ernst. Uh, oh, wat goed. Somers, uh, dus moet ik vaar ook wel eens op een reddingsbootje of een waterscooter. Ja, uh, ja, dus uh, jij kijkt uit uh, ook naar de, de, nieuwe, uh, de nieuwe locatie van, van, uh, van de reddingsbrigade. Zeker, in, ja. Uh, ja. De, de mooie nieuwe post waar jullie het ja, over gehad hebben. Nieuwe, ja, daar hebben we ja. het uitgebreid over ja. gehad. Uh, wat doe jij dan? Uh, zit jij inderdaad op een boot en, en red jij ook mensen? Uh, ik, uh, ik hoop te nou, <laughs> voorkomen dat wij mensen moeten redden. Hè, want dat is wat Ernst ook uitgelegd hebben. De, Rendschade doet vooral preventief werk... maar op het moment dat het nodig is... dan, ja, dan, dan ben ik daar ook beter, op het moment dat, dat ik dienst ja. heb. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Maar, uh, waarom zijn jullie eigenlijk uh, begonnen hiermee... met, met die lesgeven aan kinderen? Want uh, oh, kinderen krijgen gewoon zwemles. Hè? en ja. uh, die hebben hun zwemdiploma's al. Ja. Maar dat is eigenlijk niet voldoende om zeg maar, uh, zorgeloos in, in zee te gaan zwemmen. Nou, ja, je ziet toch dat zeezwemmen heel anders is dan ja. in een zwembad uh -huh. te zwemmen.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 Het zoute water in ja. plaats van het chloorwater. Uh, ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Chloor is al niet lekker, maar het zoutwater is <laughs> helemaal... Uh, nou, mijn hond die uh, drinkt uh, elke dag wel een... Uh, een een, een, liter een liter weg. Ja. Een litertje weg, want die <laughs> zie ik altijd in de zee. Voor honden is het goed. Dat toch? <laughs> ja. weet het eigenlijk ja. niet. Ja, ja. <laughs> Wat Nog 20 seconden worden wij seconden, van hoort... Pim, want dan worden we eruit gedrukt door het nieuws. Maar we gaan eraan um, nog even door. We gaan eraan, hè, we eraan nog even door met Los, uh, dus na het nieuws. En, uh, ja, we hebben we, we, we, we trouwens weer goud hè, in uh, Parijs. Een uh, uh, schifroeister uh, voor wijze nee. goud. Ja, uh, oh, heb je goed gedaan Hans? Maar u hoort het ook in het nieuws. Dank u wel. Lido missed the boat that day. He left the shack. But that was all